Your Friday. Elke vrijdag 24 uur in de mix. Dit. Dit is de Slam Mix Marathon. Hoi Hilke. Mix Marathon. Hulke Boersma. 9 minuten over 9 op vrijdagochtend en nu al met je linkerbeen flink. In het weekend. Dit is de pre-party van je weekend, de Sleemix Marathon. We zijn nog maar net begonnen, want we gaan door tot zes uur. Morgenochtend met de grootste DJ's allemaal achter elkaar in de mix. Deze man maakt, ondanks zijn drukke weekenden, altijd even tijd voor ons. Iedere vrijdagochtend bij ons met een hoop nieuwe muziek. Sam Veld, hij start met zijn nieuwe track samen met Gavin James en Noom. Dit is better, Sam Veld. I know your heart's feeling heavier than most. It's hard to talk when you can't pick up the phone. Feels like it's raining no matter where you go. You know who you are. Come out from the dark. It's only time and then time can run away. Oh, all this hiding will never numb the pain. 'Cause only crying won't take the tears away. So don't fall apart. Don't fall apart And every time you start to lose the fight So young inspired, rolling with the roof down So high tonight, no end in sight Laying all our roots now You Dat je brein uh, best wel goed voor de gek kan houden. Hè? Nou, als je bijvoorbeeld wat uh, somberder voelt en je gaat nep lachen, dan ga je vanzelf echt lachen. En het schijnt dat je uh, van zonnige muziek, dat je het ook zonniger krijgt in je hoofd. En dat je het warmer krijgt. Nou, dat kun je goed gebruiken op zo'n druirige herfstachtige ochtend. En zandveld uh, met de lekkere uplifting house. Je hoort hebben een uur lang in de mix. Zandveld is zijn eigen residency. Dit is de Slam Mix Marathon. Goedemorgen. Goedemorgen, dit is de pre-party van je weekend. X marathon. Wat was het uh, ongelooflijk druk in de spits gistermiddag. Hè? 1200 kilometer verdraging. Dat was natuurlijk uh, gebruikelijk voor de tijd van het jaar dat het wat drukker is. Zeker op donderdag. Het is wat regenachtiger. Mensen trappen wat eerder op de rem. Maar er was ook een uh, ja, wat specifiekere situatie wat zorgde voor uh, file. Een vrachtwagenchauffeur was een beetje moe. Kon niet echt... Wachtte tot een tankstation en uh, besloot gewoon lekker een dutje te gaan doen in de vrachtwagen. Naast de snelweg, dit was op de vluchtstrook, heeft daar toen zijn uh, vrachtwagen neergezet. Andere weggebruikers dachten dat hij stond te wachten bij een uitrit. En dus zijn uh, auto's daar gewoon achter gaan wachten. Die dacht van nou, waarschijnlijk uh, rijdt het wel door zo. En dus stond er een file aan auto's achter een slapende vrachtwagenchauffeur. Nou, uiteindelijk kwamen de mensen er wel achter gelukkig, maar uh, dit zorgde voor wat uh, extra drukte op de A12. Gisteren mocht je daar nou nog hebben stilgestaan, misschien wel achter die vrachtwagen. Exact half tien op vrijdagochtend. Vanochtend uh, lekker rustig op de wegen. Vol gas met uh, de Slam X Marathon. Flitmeister meldt één vertraging. Die staat op de A270 richting Noenen. Tussen Noenen en Eindhoven. 16 minuten daar. Dit is de pre-party van je weekend: Slam X Marathon. Sam Veld, tot tien uur bij ons in de mix. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you wanna do. the renegade master, B4 damage like with the ill-behaved back, once again, will the renegade master, default damage of power to the people's back, once again, will the renegade master, default Misschien wel een van de meest gebruikte samples ooit, hè? de Renegade Master. Dit is uh, de lekkere uptempo versie van Joe Hunt. Gedraaid door Sam Veld in de slam X Marathon. Lekkere line-up vandaag. We hebben onder andere Manyview, we hebben Rehab, Gnome, Alok, Ken Colt, Jamie Jones. Later vanochtend de volledige line-up check je ook op slam.nl. En nog een uh, dikke 10 minuten bij ons in de Mix. Elke vrijdagochtend. En in zijn eigen residency, Salveld tussen 9 en 10. Met nieuwe muziek van Armin van Buur en Sasha. Dit is Set Me Free. For granted, sick and tired of those games I'm not paying. Zo'n veld die ook uh, lekker op de uh, Hardhouse Wagon is gejumpt. En uh, wat werkt dat lekker op vrijdagochtend. Nieuwe muziek van Burner. Dit was Everything You Need. En dit is de Slammix marathon. Michel is erbij. Good morning, wat is dit lekker. Al sinds half vijf vanochtend uh, wakker. Maar dankzij de Slamix-marathon is het keihard gegaan. Het is alweer bijna tien uur, wat lekker zeg. Nou, hoe eerder je begint, hoe eerder het ook weekend is, als het goed is. Hè? En nou, als je pas net begint dat je eerste bakje koffie hebt uh, gehaald. Uh, de Slamix-marathon sleept je er doorheen die laatste werkdag van de week. Met uh, de Beestenbeats op vrijdag. Stalveld in de mix, tot tien uur bij ons. Draait het uh, zometeen nog. Dikke track, uh, vertelde je net. Many few. Nieuwe muziek, Witness komt eraan. En dit is Fedele Le Graal samen met, ja, het is echt zo, porno heet deze artiest. Music Power, hoor je nu in de X Marathon. Volgende week gewoon weer bij ons tussen 9 en 10. En zometeen hier, Mr. Jamie Jones in de Slam Mix Marathon. De Slam Mix Marathon. Elke vrijdag, 24 uur in de Mix.